Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland wil een eigen tribunaal voor oorlogsmisdadigers oprichten. Dat is een soort speciale rechtbank. Daar moeten mensen berecht worden die in de oorlog aan de kant van Oekraïne vechten... en daar oorlogsmisdaden begaan, zegt correspondent Iris de Graaf. Dat zijn dan zaken tegen zogenaamde Oekraïnse nationalisten, zoals Rusland ze noemt... maar ook tegen inderdaad Britse, Amerikaanse, Canadese, Georgische en Nederlandse burgers... die Rusland ervan beschuldigt... ...dat ze aan Oekraïnse zijde mee vecht. Rusland zou onderzoek doen naar meer dan 1300 zaken... ...die het land tegen zo'n 400 mensen wil starten. Om hoeveel Nederlanders het in die zaken precies gaat is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor straf ze te wachten zou staan. Eerder maakte Oekraïne bekend dat het land onderzoek doet... ...naar meer dan 20.000 mogelijke oorlogsmisdaden aan Russische kant. Oppassen als je vandaag een bakje Hollandse garnalen van het merk Solt opentrekt. In een lading van die garnalen is salmonella aangetroffen. Van die bacterie kan je buikklachten krijgen en je kan er een voedselvergiftiging door oplopen. Hollandse garnalen van Solt met als houdbaarheidsdatum 1 augustus 2022 moet je niet eten. Veel mensen worden opgelicht via Engelstalige neptelefoontjes. In minder dan een jaar tijd harkten criminelen op die manier 1,7 miljoen euro bij elkaar... Ze bellen zogenaamd namens een buitenlandse politiedienst met een verhaal dat je bijvoorbeeld verdachte bent in een drukzaak. Mensen worden dan gevraagd geld over te maken, zodat ze uit het dossier verdwijnen. De fraude helpdesk zegt dat je nooit geld moet overmaken na dit soort telefoontjes of sms'jes. En in Zeeland worden op veel plekken flessen water gehamsterd. Sinds gisteren is een grote waterstoring door een breuk in een leiding, waardoor er geen water uit de kraan komt... Daardoor spoelen sommige zeeuwen de wc vandaag door met zeewater. En bij de supermarkt vliegen de flessen mineraalwater de deur uit. Ja, ik heb een dochtertje thuis zitten. Die moet natuurlijk gewoon de voeding kunnen krijgen. Ja, daar heb je toch water voor nodig. Vanuit daar zo. Dus uh, we werden wakker, we zagen dat niks werkte. Ja, we hebben meteen naar de winkel gegaan. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Maar wanneer precies er weer water uit de kraan komt, is nog niet duidelijk. Het weer, het is een wisselvallige dag. Met hier en daar zon, maar op andere plekken ook wolken. Soms zelfs wat regen met onweer door tussen de 20 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat bij Amstelveen Stadshart een file van 6 kilometer. de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 14K diamond in the back, sunroof top Waiting for the Cadillac, cause going shop Jack, pick the back, just knock another sock Cause now in the hood he's Till one ring came, Jody blew a spark Find about Judy 'round the corner in the park Flipping like a dipstick, hip to the news in the rain, fellow in the blues Jack holds the confidence, swift like a skate Yo, Jody, yo, gotta go, gotta date Padlock, Jody screaming, wait, wait, wait Don't worry, honey. he replies, I'm keeping the fade. I'm keeping the fame, keepin the fame. I'm keep it on me baseball with you again. Yo, I never do the baseball with you, cause your hoochie coo was so smooth. Is it such a sin to let let me in? Mm -hmm. Hooked by your ever so shyness. walked that bush. Heard you from Flatbush. Ran after ya. Caught ya. ya. Too long island styling for a while. In my hut, I was on a cut for a pack. A silly crack pack. They try to play me new. Plug one, you disconnect. I try to touch your hand. You say no. Yo, I try to touch your lips, You this. say no. It's because you want my financial flunk? First, you gotta please me, nice and easy. Easy. But I guess you walk that impoverse, so I stand plug first Can see. We got a serious block, turn the other way, ooh, what do I spot? A hoping, hey, love, who sent? Left a trace, had a stash of Apache with a body that sick. All to the A, now you wanna swing, forget the rap, yo, black sheep sing. Your band, your band, your band, honey dip, your band, your band, your band, your band by the preacher man.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 Begin periode van deze radio CFM, toen was De La Soul helemaal in en. Uh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 Oh nee? nee? Ben je in slaap Dan slaap ik al. Oh jee. Je... Maar ik vind het leuk je stem weer te horen. Dat, oh, dat, dat, die, hoort er echt, die hoort echt op de Zandvoortse radio. Dus wat Dankjewel. Dat betreft, wat dat betreft ben ik blij dat je, dat je er weer bent. Goed, uh, tweede uur Zandvoort op zaterdag... met prachtig weer buiten en op het strand natuurlijk. Uh, even voor de mensen die in Zandvoort zijn... Uh, u bent van harte welkom op het circuit Zandvoort... want daar worden uh, vandaag de drt races uh, verreden, diverse. Is dat, uh, is dat gratis?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 En uh, ook daarin uh, stel, vroegen ze, uh, ze aan uh, de verantwoordelijke wethouder Martijn Hendricks van Jong Zandvoort, uh, hoe, dat, uh, hoe, uh, hoe de, de, de hij er als wethouder tegenaan kijkt. U zult versteld staan van zijn antwoord. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender.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 Dan lekker op het strand ligt en deze muziek hoort... nou, dan uh, kan je het dag toch niet meer stukken. Je hoorde de Kenkeng can en uh, Closest Ping in Heaven. Ja, nou, je dag kan uh, wel stuk als je dan nog uh, moet parkeren... als je naar het uh, strand toe gaat, uh, alweer ja. Of dat je dan een uh, inwoner bent van Zandvoort... en uh, je denkt van, nou, ik uh, ben eventjes uh, weg, even naar mijn werk... en ik kom weer terug, verrek, geen plek meer. En dan moet je zelf door het dorp heen rijden... en we moeten kijken of je er een plek kon vinden. Ja. Betaald, hè?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 Gebeld. Oh. <laughs> dat is, is goede muziek. Wat, wat gaan we doen? Dat is goede, wat nummer was dat, Albert Jan? De Beatles. I want to Dance with you. I want to dance with you. Oké, okay, goed ga door hoor. Met je verhaal. Terug, terug, terug naar de trieste realiteit van afgelopen dinsdag. Onze collega's van NHTV reisden af uh, naar Zandvoort. Om uh, de wethouder Martijn Hendricks van Jong Zandvoort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 En daar kun je alleen maar met handhavers op aftreden. En dat zul je in elk parkeerbeleid zul je hebben. Dat er nou ook minder sociale mensen zijn die hun auto gewoon uh, midden op de stoep uh, neerkwakken. Bewoners moesten ook zelf wel veel verder weg parkeren. Soms wel 20 minuten verder weg.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 En dat uh, bij het raadhuis, uh, bij, het raathuis, bij uh, de Kleine Krocht. Nou had hij het, op dat moment had hij het over uh, asociaal gedrag. Wat gebeurde er? Ik weet niet of het uh, jou opgevallen was bij, uh, bij de video. Maar uh, ja, de op dat moment reed er een auto tegen, tegen het verkeer in... waar hij ja. niet uh, in mocht rijden. Er stonden uh, alleen uh, fietsers en uh, bromfietsers mochten erin... bij de Kleine Krocht. En wat deed uh, die auto op dat moment... dat hij het over asociaal gedrag had? Die reed gewoon die straat in.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 Ik kan het toch niet omheen. Ik, Ik hoef het niet te, te begrijpen. Maar het zit in een systeem. Want dit is elektriciteit. Ik voel het volk als dingen tussen jou en mij. Daar Duizend woord van benen. Ik weet, je voelt het dood. De spanning is te hoog. Kom steeds dichterbij.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 Uh, maar wat u dan, als u naar die race bent geweest vandaag... Uh, dan kunt u vanavond gezellig naar uh, Zandvoort Alive op het strand. Dat wordt georganiseerd door Cosmico Beach en Mango's Beach Bar. Uh, 20PLUS is uh, de entree. Uh, en uh, uh, dat is uh, van alles en nog wat DJ's, uh, noem maar op...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 Nog even een ander dingetje. Ik uh, hoorde jou ja net over Stanford Live. Zei je nou dat het vanavond was? 24 juli. Dat is uh, morgenavond. Oh, is morgen. oh sorry. Ja, mor mor maar ja, wordt ook gezellig vanavond. Het ja, dat nee, ja, nee, nee, wordt je ook gelijk. heel gezellig. Al die data, ah, eigenlijk wordt ook. Maar uh, morgenavond zijn er, morgenavond. er twee ja. podia bij die uh, diverse strandpavioens. Uh, en onder meer ook onze eigen Dion Sydney zal uh, gaan draaien.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 Mami is pura tentación, quiero yeah. adicción. No oh.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 En dat was uh, Rolf Sanchez en uh, Mas, Mas, Mas. En uh, nog even een uh, vraag aan jullie uh, heren. Oh. Kennen jullie uh, de house-opa uit, uh, uit Ja, Maarlem? Johan de Vries. Johan, Johan de Vries. had een heel Ge artikel. Geweldig. Die is uh, reet populair uh, geworden. Ja. En uh, die gaat uh, al die uh, dancefeesten af en dergelijke. En morgen gaat hij uh, richting Ibiza. Ja. Ja, gisteravond was hij ook nog uitgebreid uh, bij uh, onder meer uh, Hart van Nederland. En uh, okay. andere, andere zenders uh, was hij aanwezig. 90 jaar, uh, Albert-Jan. En uh, lekker genieten van uh, de dancemuziek uh, ja, op uh, de diverse festivals. Bijvoorbeeld ook Sanford Live. Zou die zomaar bij kunnen staan trouwens. Ja, Albert-Jan. Doe do, do, do, do hem dat maar eens na. <laughs> op je negentigste. <laughs> ja, als, als ik het haal, zal ik het daar doen. Oh ja? ja. Daar hou ik je uit. Ja, zal je bel. Noteer. <laughs> Wil jij hem binnen? Ja, zeker. Oké, okay, heel goed, heel goed, heel goed. Nou ja, morgen gaat, uh, gaat de house open uit Haarlem uh, lekker naar Ibiza. Dus uh, ja, toen dacht ik even aan deze plaat natuurlijk, hè. Die gaan we voor de house open draaien. De binga boys. En we We are going to Ibiza. Bye. Uh, reten populair de uh, house opa johan de vries en weer going to ibiza nou omdat hij morgen gaat uh, draaien we inderdaad de uh, single van de banger Boys speciaal voor hem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 Dat bespaart ook weer kosten. Eén groot podium uh, bij, bij het Raadhuisplein. En dat uh, verzorgd door uh, alle cafés die ook uh, meebetalen, zeg maar. En ook uh, meedoen uh, in de, de drankomzet van, uh, van uh, dat, uh, dat podium dan. Dat is op zich uh, wel een uh, goede zaak dat ze dat zo oppakken. En uh, mede daardoor kunnen ze dat ook volhouden. Nou, binnenkort uh, krijgen we ook nog.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 And I looked round in a state of fright I saw four faces One night A brother from the gutter They looked me up and down a bit And turned to each other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 Say, would you like something harder?